10 uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. In Nijkerk woedt nog steeds een grote brand in een fabriek waar producten van kunst, kunststof worden gemaakt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij, maar daarin zit volgens de brandweer geen hoge concentratie giftige stoffen. Brandweerlieden hebben veel moeite om het vuur onder controle te krijgen, omdat ze het pand niet in kunnen. In de Nijkerkse fabriek waren geen mensen aanwezig toen de brand uitbrak. Het pand staat op een industrieterrein langs de A28, de snelweg is daar afgesloten. Tegen de Liberiaanse ex-president Taylor is 80 jaar cel geëist. Het speciaal hof voor Sierra Leone bepaalde vorige week dat Taylor medeplichtig is aan oorlogsmisdaden, zoals moord, verkrachting en verminking. Als president van Liberia gaf hij in de jaren 90 geld en wapens aan een rebellenbeweging in buurland Sierra Leone. Bij de strijd vielen zeker 50.000 doden. Milities trokken moordend en verkrachtend rond, bij veel mensen werden ledematen afgehakt. De hoofdaanklager van het tribunaal eist als straf nu 80 jaar cel. Eind deze maand bepalen de rechters welke straf Taylor krijgt. Als hij wordt veroordeeld zal hij zijn straf uitzitten in een Britse gevangenis. De Franse politicus Beru stemt bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op de socialist Hollande. Zijn beslissing is een klap voor president Sarkozy die achter staat in de peilingen. Beru deed zelf mee aan de eerste verkiezingsronde en kreeg toen ongeveer 9% van de stemmen. Hij staat bekend als centrumkandidaat. Beru vindt dat president Sarkozy te ver naar rechts is doorgeschoten op het gebied van immigratie... om extreemrechtse stemmen te winnen. De nationalistische kandidaat Marine Le Pen, die in de eerste ronde 18% van de stemmen kreeg... zei dinsdag dat ze in de tweede ronde blanco stemt. Het weer vannacht droog, minimaal rond 9 graden. Morgen vanuit het noordwesten steeds meer bewolking met wat regen. In het zuidoosten eerst nog zon en daar blijft het grotendeels droog... Het wordt 12 graden op de Wadden tot 18 graden in het Zuidoosten. Het weekend is bewolkt en fris, met maximaal rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, informatie, Je hoorde het al met nieuws. De problemen met de brand langs de A28. Vanwege die brand- en de rookontwikkeling is de A28 Amersfoort Zwolle. In beide richtingen dicht tussen knoopend Hoeverlaak en Harderwijk. En dat blijft nog wel even het geval, vermoedelijk in ieder geval tot 12 uur vanavond. In de tussentijd omrijden via de A1 en de A50.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 Langs de lijn met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. Het is donderdagavond 3 mei 2012. Groot feest was het vandaag in Amsterdam. Ruim 50.000 Ajax-Fans waren naar de arena gekomen voor de huldiging van de landskampioen. Ja. Onze kampioenen! U hoorde de stem van Wim Bonen. trouwens. De titel is vergeven. Blijft nog wel de tweede plaats over die uh, ook Ajax, die ook Champions League voetbal kan opleveren. Feyenoord is vooralsnog nog de kandidaat, maar trainer Ronald Koeman is sowieso al tevreden. Het bereik van Europese voetbal is natuurlijk uh, fantastisch voor de club. Die eindelijk weer staat waar ze, waar ze te horen staan. Heer de Veen kan zo nog goed in het eten gooien, al zijn de Friese ook bij verlies zeker van Europees voetbal. Topscorer Bas Dos weet dus wat hem te doen staat. Nou, als, je, als je gelijk staat uh, in de laatste minuut kun je twee dingen doen. Je kan, uh, je kan een goal tegenkrijgen of je scoort hem zelf. Uh, over het algemeen is het makkelijker om, om de tegenstander een goal te laten maken. Dus, uh, ja. Wordt vervolgd. Of dat ook echt gaat gebeuren, is dus natuurlijk nog maar de vraag. Veel voetbal dus ook met aandacht voor de biografie over Bert van Marwijk. En we kijken vooruit naar morgen, wanneer de Nederlandse volleybalsters vechten voor hun laatste Olympische kans. Maar dat zijn de hoogtepunten, en u hoort nog meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Het grootste nieuws wat voetbal betreft vandaag is het uh, openbreken van het contract van Arjen Robbe. Die tot 2015 bij Bayern München blijft. Althans, op papier, je weet het maar nooit. Aan de lijn, Arjen zelf, goedenavond. Goedenavond. Arjen, uh, ben je blij? Ja, ik ben wel <laughs> blij. Ja. Want uh, er gingen allerlei geruchten de laatste tijd: uh, Van blijft hij wel, blijft hij niet? Uh, wil hij nog wel met Ribery in de kleedkamer zitten? Uh, komt hij <laughs> nog op de verjaardag bij Frans Beckenbauer? Dat soort zaken. <laughs> ja. Nou ja, goed. Uh, ja, dat is sowieso hier bij, bij deze club. Uh, ja, staan de kranten elke dag, wel bol van alles. En, uh, nee, nee, goed. Voor mij was het gewoon heel duidelijk. We hebben natuurlijk de afgelopen weken zo'n druk programma gehad met alleen maar uh, hele belangrijke wedstrijden achter elkaar. En uh, ja, nu is, uh, is een beetje de rust uh, weer weer gekeerd. En, uh, nou, ja, hebben we hebben nu besloten om, uh, ja, om het contract te gaan verlengen. Je zit bij een prachtige club met een hele stabiele organisatie, een financieel heel gezonde club. Heeft dat heel ja. erg meegespeeld in je besluitvorming? Ja, ik denk heel uh, veel dingen spelen daarbij een rol. En uh, ja, voor, voor onszelf was het ook verder geen verrassing. Uh, ik bedoel, er zijn natuurlijk allerlei uh, speculaties altijd. En, uh, ja, onze intentie is altijd al geweest om hier te, gewoon te, te gaan verlengen en uh, we hebben het hier fantastisch het in, ook met het gezin en uh, wat dat betreft was het gewoon een kwestie van tijd en natuurlijk uh, uh, zijn er de afgelopen tijd, uh, zijn er ook wat dingetjes gebeurd uh, uh, ja, die niet heel, uh, heel positief waren en uh, ja, vandaar dat we nu, uh, nu eventjes... Uh, een paar dagen lekker uh, zijn bijgekomen en uh, dat we nu uh, ja, alles om een rijtje hebben kunnen zetten en zeggen van nou jongens, uh, we gaan gewoon lekker door. Even een paar dingetjes die niet helemaal liepen, zoals je zegt. Hoe is het nu met Ribery En jou? Nou ja, prima. Ik bedoel, dat het afgesloten, dat hoofdstuk. En uh, daar wil ik zelf ook uh, verder ook niet heel veel over zeggen. Uh, uh, wat gebeurd is, is gebeurd. Hij weet dat het fout is geweest. En, uh, uh, uh, nou ja, goed. Uh, het belangrijkste is... Uh, dat wij de Champions League finale gehaald hebben. En uh, dat we nu uh, gewoon een geweldige kans hebben om die Champions League te gaan winnen dit jaar. En, en ja, daar uh, is de, de volledige focus op dit moment op. Ja meneer politicus, u draait me weg van de, daar waar ik nog even wil blijven. Daar komen we direct op uh, Arjen. Ik weet dat je in het veld gewoon heel gewieks langs mensen komt. Maar ik ben te zwaar om zomaar te passeren. Uh, even nog over, over bekkenbouwen. Want je had, uh, ik, ik vond het wel opmerkelijk. Je had gewoon een grote mond tegen Der Keizer. Nee, ik heb helemaal geen grote mond van. Nou, je hebt gezegd, laat hij nu even zijn mond houden. Althans, zo stond het in. Dat heb ik niet gezegd. Daar nee? maak je? jij ervan. Maar jij hebt toch eventjes, nadat het allemaal in de halve finale goed afliep... en je die penalty erin schoot, heb je toch even een hele kleine lange neus getrokken... en het ook, denk ik, toch wel ergens gezegd. Nou ja, nee, ik, ik, heb, ik heb op dat moment wat ik heb gezegd... Uh, duidelijk na nou, de wedstrijd dat ik, dat ik zei... Nou, dat ik op dat moment uh, benieuwd was of... Die, of, of meneer Beckenbouw nu nog wat het, ja, te melden had over die penalty, omdat, uh, nou ja, goed. Uh, hebben jullie elkaar uh, daarna nog gezien? Uh, nee, ik heb hem verder niet meer, niet meer getroffen. En, uh, maar goed, uh, ja, dat is ook iets. Ik bedoel, uh, ja, dat is, dat is, ja, dat zijn altijd van die, van die leuke dingen <lacht> voor de media. Maar goed, ja, uh, voor mezelf is dat op dat moment helemaal niet belangrijk en uh, speelt dat helemaal geen, geen grote rol. En uh, uh, wat ik zeg, uh, het belangrijkste is gewoon wat op het veld gebeurt uiteindelijk. En uh, ja, ik, uh, ik wil gewoon dolgraag de Champions League gaan winnen Dat kan ik me heel goed voorstellen. Nog even een tussenvraag <laughs> toch? Je, we komen direct echt op 19 mei en je speelt tegen Chelsea en je gaat hem winnen ook. Dus daar hoef je niet zo'n probleem over te maken. <laughs> <laughs> maar heel eventjes nog over uh, zeg maar het bijtekenen en, en tot 2015 in München voetballen. Heb je nog getwijfeld aan Serie A, Premiere Division of Premier League? Uh, zijn er concrete aanbiedingen geweest? Ja, nee, er was, uh, was inderdaad uh, er was op zich uh, genoeg interesse, maar goed, uh, dat heb ik zelf eigenlijk uh, vrij snel uh, naast me neergelegd. Omdat ik gewoon wist dat ik hier wilde blijven. En, uh, uh, nou ja, goed, het heeft inderdaad iets, iets wat vertraging opgelopen door, door, door de dingetjes die de afgelopen periode volgevallen zijn. Uh, maar denk ik nog meer gewoon met gewoon echt het echt drukke speelschema. En ik heb daar ook gewoon bewust zelf aangegeven. Ik wil gewoon op die wedstrijden. Uh, uh, geconcentreerd blijven en dat is gewoon nu het enige wat telt. En, en, en nu heb je gewoon uh, ja, hele rustige weken, zeg maar, naar die, naar die, uh, naar die grote wedstrijden toe. En uh, nou ja, daarom is het denk ik lekker dat je to toch nu uiteindelijk de knoop doorhaakt en dat je nu uh, ook weer rust creëert voor die, voor die twee finales nog meer. Nou, je krijgt uh, op 19 mei met name natuurlijk de grote wedstrijd, de Champions League finale. Ja. Je wilde daar graag over praten. Uh, dat wordt een hele bijzondere. Ja, nee, absoluut. Uh, is natuurlijk ook nog weer tegen, tegen ex-club. En um, ja, ik heb daar drie jaar gevoetbald, dus ik heb daar een fantastische periode gehad. En wat dat betreft uh, maakt dat natuurlijk weer extra bijzonder. En, uh, het zou natuurlijk mooi zijn, het zou mooi in rijtje passen. Eerst uh, dit uitschakelen en dan tegen een andere ex-club uh, ja, de Champions League winnen. Dat zou natuurlijk een, een droomscenario zijn. Ja. Dan even een vraag uh, daar waar het je, je eigen lichaam betreft. Je oogt helemaal fit. Ben je nu helemaal pijnvrij? Ja ja nee, het gaat de laatste weken gaat het echt goed en um, ja ik moet zeggen het is, echt, uh, het is echt nog een hele periode lang uh, echt een lange periode nadat ik eigenlijk weer uh, speelde dat het eigenlijk nog niet helemaal goed was uh, maar de laatste weken uh, ja, is de pijn echt uh, verdwenen. En ik moet zeggen, dat uh, is nogal een opluchting. Ja. Kan ik me goed voorstellen. Nee, zelf al wordt natuurlijk ook uh, druk over gesproken. Volgende week maandag wordt de eerste selectie bekend van 35 en dan wordt die ingekrompen. Uiteindelijk, uiteraard zit je bij de selectie. Er wordt natuurlijk ook heel veel gesproken over hoe moeten ze nu in de voorde gaan spelen. Je kan toch niet om Huntelaar en van Persie heen. Uh, dan denk ik, ja, daar staat er toch ook nog een robber volgens mij. En je hebt het maken misschien met Kuit en met Avelay. Uh, maar stel nou wat er vaak Geopperd wordt uh, Huntelaar in de spit van Persie aan de rechterkant, dan jij aan de linkerkant. Je hebt het tegen Engeland gedaan. Bevalt jou dat? Uh, nou ja, goed. Uh, uiteindelijk uh, ga ik natuurlijk heel diplomatiek antwoorden, maar goed. Jij ja, wil het liefst aan de rechterkant je... gewoon spelen. <laughs> nou, nee, nee, zo bedoel ik niet. <laughs> maar ik bedoel, je, dat al elke speler zeggen. Je moet gewoon gaan spelen waar je nodig bent ja. op dat moment. En waar het elftal je echt nodig heeft. En, uh, uh, nou goed. Uh, ja, we hebben inderdaad zoveel kwaliteit. En ik denk dat dat alleen maar een, een, een, uh, ja, een voorrecht is, ook voor, voor een bondscoach. Dat je, dat je uit zoveel goede spelers, denk ik, uh, kan kiezen. En uh, wat dat betreft denk ik dat we uiteindelijk ook iedereen nodig hebben. En het zal niet zijn dat we met een elftal beginnen. En dat, uh, dat het elf jongens zijn uh, die het moeten gaan doen op dat toernooi. Je hebt gewoon uh, alle spelers nodig en iedereen kan zijn steentje bijdragen. En uh, ik denk dat het belangrijk is dat wij gewoon weer... Uh, met elkaar weer dat toernooi in gaan groeien en ook in de voorbereiding weer, uh, ja, weer lekker met elkaar uh, gaan trainen en gaan spelen en uh, zo weer dat goede gevoel gaan creëren. Je hebt er amper tijd voor gehad, maar toch ik neem aan dat er al een beetje gedoold wordt in de kleedkamer tussen jou en uh, de Duitse internationals. <laughs> ja. ja, nee, dat is natuurlijk uh, ja dat maakt het ook weer heel bijzonder natuurlijk. Ik denk dat uh, op het moment dat wij tegen tegen Duitsland spelen dan uh, Denk ik, volgens mij staan er dan uh, van de elf zullen er een stuk of zes, zeven minimaal in de basis staan ook. Dus uh, ja, dat is natuurlijk wel uh, een wel ja. En weet je nou inmiddels met wie je speelt op die ongelooflijk leuke avond van 22 mei als Bayern München <lacht> tegen Nederland speelt? Ja, ja we hebben eerst al die Champions League-lessen bij de 19e. Ja. Dus ik denk dat we de 19e maar misschien moeten sparen. Misschien moeten ik maar niet <lacht> spelen dan ik het <lacht> vind dat het <er> <lacht> Maar weet je nou met wie je speelt of niet? Uh, nee, dat, ik moet heel eerlijk zeggen, daar is nog, volgens mij nog niet echt duidelijkheid over. En, uh, maar goed, dat zal de komende tijd, uh, zo lang duurt het al niet meer, dus als, dat zal de komende tijd wat meer duidelijk, uh, duidelijkheid komen. En dan, uh, ja, nee, dan zullen we het zien. Ik bedoel, uh, ja, dat is natuurlijk een, uh, ja, een heel uh, aparte uh, aangelegenheid. En eh. hebben je, heb je Duitse collega's er zin in, in zo'n wedstrijd? Als je, als je drie dagen door München bent getrokken op een open wagen? Uh, ja, nou, ja, dan moet we voorzichtig zijn, dat soort dingen. Maar goed, uh, laten we inderdaad eens winnen. En dan, dan, uh, dan volgens mij maakt het, uh, maakt het bij ons niemand meer uit dat die, dat die wedstrijd nog uh, volgt. Nee, het kan heel bijzonder worden, hè? want stel dat jullie winnen... dan zie ik op die 22e mei ook weer een heel vol stadion zitten bij zo'n wedstrijd. Ja, nee, dat zou we zo kunnen. En... Um... Ja, ik, ik, nogmaals, ik, ja, ik ben daar de laatste tijd natuurlijk weer helemaal niet mee bezig geweest. Dus ik, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat allemaal, uh, allemaal gaat lopen. Nou uh, ja, goed, uiteindelijk gaat het om de voorbereiding straks naar het EK toe. En, en um, ik denk daarna hebben we nog drie, drie goede oefeningen te landen. Ik denk dat die natuurlijk nog, nog veel belangrijker zijn. Zeker. Ontzettend bedankt. En het allerbelangrijkste wat wij uit Nederland altijd melden als we jou aan de telefoon hebben: blijf heel. <laughs> ja, geen dank. Oké, okay, Arjan. hou het Yo, oi, oi. told you things I did before told you how I used to be Would you go along with someone like me If you knew my story word for word had all of my history Would you go along with someone like me I did before De fluitkeerde geassisteerd door Peter Björn en John. En Victoria mag ook nog een stukje meefluiten. En tezamen te te kwamen ze tot Young Fox. Uh, wij gaan door met de landskampioen Ajax. Die is namelijk vanavond door de fans gehuldigd. Niet in de binnenstad, zoals dat altijd gebeurde, maar bij het stadion. En daar werd ook uitgebreid stilgestaan bij het afscheid van oud-gediende André Ooyer. Wie is de beste club van Amsterdam. Hier is Jan met hou van Amsterdam. de weg! André Hooijer, uh, ik hoorde laatst iemand op televisie zeggen... die spelers zijn alleen maar blij voor de supporters. Dat feest is eigenlijk niet eens voor de spelers. Tuurlijk wel, waarom niet? Tuurlijk wel. Jij geniet hiervan? Ja, tuurlijk geniet je ervan. Uh, je moet je kijken wat er opkomt, je moet je kijken wat de mensen er zijn. Tuurlijk. Ben je ooit een echte Ajaxiet geworden? Nou, ik denk bij elke, elke club waar je speelt, uh, geef je 100% voor de club waar je speelt. En doet. dat heb ik altijd gedaan voor elke club. En alle clubs waar ik gespeeld heb, uh, die zitten maar hard. En dat geldt voor alle clubs. En volgens mij ben je op, eigenlijk vrij snel ook wel geaccepteerd. Ondanks dat PSV-verleden. Ja, maar je hebt op een gegeven moment... Uh, is je kon natuurlijk met een bepaald doel naar een nieuwe club. En op het moment dat je dat doel duidelijk maakt en ook laat zien wat je wil. Ja. Het was stel duidelijk denk ik, dat ik kampioen wil worden. Wat wil jij nog meer in de toekomst? Ik weet het niet. Ik wacht nu rustig af. Ik ga eens, eens lekker met vakantie. En dan ga ik eens nadenken over de dingen die komen gaan. En uh, ik ga in ieder geval even lekker van mijn vakantie genieten. En dan gaan we verder kijken. We hebben nog van uh, één iemand uh, die afgescheid uh, genomen. En dat is een hele goede ex-collega van uh, en goede vriend. Ik wil graag uh, André Ooyer uh, naar voren halen. Hij was de nestor van dit team met heel veel ervaring. Die vooral bij de jeugd, denk ik, een hele belangrijke persoon was. Vadergevoel, Dat heb ik gevraagd aan je en dat heb je echt met uh, verven gedaan. Ik ben heel trots op je dat dit je zevende titel alweer is. We staan in een illustere rijtje met een ene, John Cruijff, die heeft een negen volgens mij. Maar zeven landstitels, dat kunnen maar heel weinig uh, spelers zeggen. Zelfs ik niet. Dus dat heb je heel knap gedaan. André, namens de staf en de spelers, super bedankt voor dit geweldige seizoen. En de seizoenen die wij gehad hebben mogen. Stasje jongen. De boer neemt afscheid. Ik denk dat hij nog wel even mijn kant op komt. Frank, ik wil wat spelers zeggen die gewerkt hebben met jou. Hij is echt een toptrainer aan het worden. Nou, dat is lekker dan als je tweede kampioen wordt. Ja, natuurlijk doe je het daarvoor dat je gewaardeerd wordt natuurlijk. En ja, als je dat hoort, is het mooi complimenten. Maar goed, aan het woorden, wat moet je dan presteren om het te zijn? Ja, moet er komt heel veel bekijken natuurlijk. En, uh, ik denk dat ik nog heel veel uh, leermomenten uh, zal krijgen waar ik gewoon weer beter kan van worden. En, uh, ik, nogmaals, ik doe dat niet alleen. Ik doe dat met uh, de hele technische staf en ook uh, de medische staf en mensen om me heen. Uh, die proberen me zo goed mogelijk te helpen daarin. En, uh, ik ben uiteindelijk de eindverantwoordelijke uh, daarvan. Maar, uh, ja, zoals het nu gaat uh, ja, is het natuurlijk fantastisch, maar ik ben zeker nog niet uitgeleerd. Probeer nog een originele vraag te stellen. Ik bedoel, als speler, als coach, wat doe je meer als je een titel haalt? Nou, Misschien wel als coach zijn, want... Maar... Daar heb je eigenlijk, in het proces heb je daar de meeste invloed op natuurlijk. natuurlijk als speler heb je meer, zeg maar op het veld heb je individu, kan je het verschil maken. Maar als trainer, ja, je moet elke keer uh, op de trainingen moet je scherp zijn. Je moet mensen, uh, met mensen praten, je moet uh, mensen op de juiste posities neerzetten. Je moet mensen vertrouwen geven, je moet mensen soms uh, een slag om de, om de orde geven. Ja, continu ben je met dat proces bezig. En misschien is het als trainer dus wel mooi. Zeker gebeuren wij het volgende nummer, want ook dit jaar was het weer met bloed, zweet en tranen. Hier is 3 Haten! Als dat uh, De schattingen lopen wat uiteen, hoeveel mensen zijn er hier gekomen na dat veld wat naast de Amsterdam Arena ligt. Um, er wordt gezegd, dat zijn er zo'n 35.000, 40.000 supporters van Ajax om de ploeg te huldigen. De getallen die variëren nogal. Het is al een tijdje aan de gang, het programma hier ook. En, uh... Meneer Van der Laan, burgemeester de van Amsterdam. Alle verloven ingetrokken? Nou, dat weet ik niet, maar uh, we hebben genoeg diensten uh, op de been. Wat uh, verwacht u? Want u mag ook iets gaan vertellen. Wat gaat u zeggen? Ik krijg helemaal de kans hier meer te zeggen. Jawel, u staat het in het programma. Jawel, maar ik kom hier gewoon in de beste traditie me laten uitsluiten. Goed, en er is nu het woord aan de burgemeester van Amsterdam! Lieve mensen, het is een waardevolle traditie om de burgemeester van Amsterdam uit te fluiten. Maar ik had al een seizoenkaart voor Ajax, toen de meesten van jullie nog naar Sesamstraat keken in je pyjamaatje. Of we nu verhuldigd worden op het Museumplein of hier op het Arenapark, altijd maar weer is het één feest. Ik wil jullie namens de selectie dus nogmaals hartelijk bedanken voor dit fantastisch evenement, fantastische sfeer. En ik zie jullie volgend jaar weer terug. Hartstikke bedankt. U hoorde een reportage van Rachter Niemeyer. We gaan verder met volleybal. In Ankara wordt het Olympische kwalificatie volleybal voor vrouwen gehouden. En Nederland had vandaag een rustdag. In Turkije is verslaggever Maarten Tip. Maarten, hoe staat het ervoor met Oranje? Uh, nou, Nederland heeft nog alle kansen. Uh, na de eerste wedstrijd tegen Polen was Nederland zo goed als uitgeschakeld. En toen kwam het wonderwedstrijd tegen Servië. Een uh, bizarre wedstrijd. ...die door Nederland met 3-2 gewonnen werd. En toen was Nederland eens weer in de race. En ja, voor de rest heb je in de pool ook verrassende uitslagen... ...dat, uh, dat het er nu zo voor staat... ...dat als Nederland morgen met 3-0 of 3-1 van Rusland wint... ...dan uh, staat Nederland zomaar in de halve finale. Maar ja, hoe reëel is dat? Ja, Rusland is wel de wereldkampioen, Dus uh, we moeten wel met de beide voeten op de grond blijven staan natuurlijk. Um, maar uh, ik heb de Russen vandaag ook weer zien spelen tegen Servië... En, um, ze zijn niet in topvorm. Er zitten heel veel slordigheidjes in het team. Je merkt dat het team nog niet zo heel lang bij elkaar is. Dat is pas vlak voor dit gebeurd. Ze hebben een spelverdeelster. Een eerste spelverdeelse die eigenlijk net terug is van een blessure. De tweede spelverdeelse die is... Uh, die is uh, dus uh, die, die eerste spelverdeelster moet het wel doen. Dus het klopt allemaal gewoon nog niet in het Russische team. En misschien dat daar precies de kansen voor Nederland liggen. Al blijft uh, Rusland uh, puur op routine gewoon een, uh, een echt toren. Rusland heeft vandaag gespeeld met 3-1 gewonnen van Servië. Kortom, uh, slecht is het zeker niet. Nee, nee, precies. Nou ja, de Nederland weet nu precies waar het aan toe is, want uh, je weet nu dat je met 3-0 of 3-1 moet winnen van Rusland uh, en uh, dan ben je nergens meer van anderen afhankelijk of komen er geen rekensommetjes meer aan te pas. En uh, het wordt natuurlijk een hele grote opgave, maar je, weet, je hebt in ieder geval een doel om er toe te werken als, als Nederlandse ploeg. Eén ding is zeker. Polen is al door naar de volgende ronde. Servië, de Europees kampioen, ligt er al uit. Eh, hoe kan het dat de wereldkampioen Rusland... behalve das, dus dat er problemen zijn eventueel met die spelverdelzen, eh, zich zo moeilijk eh, lijkt te gaan plaatsen voor de Olympische Spelen? Ja, Rusland is altijd een beetje zo'n ploeg... Die, die op hele grote toernooien, wereldkampioenschap, Olympische Spelen... daar staan ze, er, daar zijn ze op en top. En op dit soort toernooien ja, lijkt het er allemaal wat lakser uit te zien. Een Europees kampioenschap lijkt ze ook nooit echt heel serieus te nemen... Plus dat zij gewoon nog, als zij het op dit toernooi niet halen, hebben zij nog een, een achterdeur, want dan komt er voor hun nog een toernooi in Japan. En de kans is vrij groot dat ze zich daaraan wel gewoon gaan plaatsen. Dat is, Servië heeft precies hetzelfde als de het Europese, Ze zijn op dit toernooi ook niet in vorm. En want die weten allemaal, we hebben die achterdeur in Japan nog. Maar Nederland staat te laag op de ranglijst En daarom is voor Nederland dit de enige kans. Dus moet, voor Nederland moet het hier gebeuren. En ja... Dat verschil in scherpte zou Nederland nu uh, als voordeel kunnen krijgen. En hoeveel teams uh, plaatsen zich dan in Japan nog voor, het Olympische, uh, voor de Olympische Spelen? Daar plaatsen zich nog uh, een viertal teams volgens mij. Uh, en ja, dat is een totaal ander toernooi dan uh, het toernooi hier waar het echt maar om één plek gaat. En waar de druk gewoon heel erg groot is. Laten we nou het positieve scenario nemen. Nederland uh, wint met 3-0 of 3-1 van Rusland, gaat door naar de volgende ronde. En dan. Dan is de kans groot dat we Turkije tegen gaan komen. Of dat Nederland Turkije tegen gaat komen. Uh, en ja, dat is het thuisland. Dat is een land in vorm. Uh, in de aanloop naar dit toernooi heeft Nederland twee oefenwedstrijden met 3-0 verloren van Turkije. Dus dan verwachten uh, zeg we maar, de volgende enorm zware opgave. Dus ja, je bent er dan nog lang niet. Maar ja, misschien groeit Nederland verder in het toernooi. En de, de, de, de spirit bij de ploeg is nu in ieder geval hartstikke goed. Nadat we... In die wedstrijd tegen Servië uh, is er iets groots in die ploeg. En ik ben vandaag bij de training bezig bij Oranje. En je ziet ze lachen in eerste instantie. Je ziet het gawoer op de training. Het is vrolijk. Maar op het moment dat het moet, wordt er ook gewoon heel serieus en hard getraind. En uh, zijn er zijn natuurlijk wat oefeningen specifiek op Rusland gericht. En ja, dan zie je dat Nederland. Het uh, zal het tegen Rusland van de verdediging moeten hebben. Dus de ballen oprapen van de grond. Want je krijgt keiharde knallen tegen je van die lange Russen. En ja, als je dan zijn training kijkt vandaag, dan ziet het verdedigend bij Nederland uh, ja, er wel goed uit. Dus wat dat betreft, Nederland weet waar de kansen liggen, wat ze moeten doen. Ze zijn scherp en ze voelen zich goed. Dus uh, dat ziet er alweer heel anders uit dan na de eerste wedstrijd tegen Polen. En hoe is het met dit Nederlands team? Is dit toch ook nog een team in opbouw? We missen een paar belangrijke speelsters. Ja, nou ja, wat is missen? Uh, dit is eigenlijk al een het, het team voor de toekomst. En uh, sterker nog, ik zat vandaag naar de training te kijken en op een gegeven moment deden ze uh, voor de lol aan het begin een soort uh, uh, speloefening met de, de oudjes tegen de jonkies. Ja. En ik denk dat zelfs van die oudjes, nou ja, we hebben het over oudjes, maar de, dat zijn eind twintigers, misschien net begin dertigers sommigen. Um, uh, dat daar ook al een, een aantal uh, over een tijdje zullen gaan afhaken en de jonkies in deze generatie, uh, die zullen het echt moeten doen. Maar natuurlijk, kijk, uh, het liefste had je iemand als Ingrid Visser op dit toernooi erbij gehad, al, alleen al vanwege haar ervaring. Maar die heeft gewoon gezegd van mijn tijd is geweest. Uh, ik stel me niet meer beschikbaar. En uh, ja, dus moet je het met deze groep doen. En zoals ze zelf zeggen, we hebben nu gewoon de beste twaalf bij ons uh, die we hebben. En hier doen we het mee. Oké, okay, dankjewel Maarten. Moort, morgen wordt het allemaal vervolgd. Dank je. Dank nee, FC Zwolle heeft hard toegeslagen bij de jaarlijkse prijzen van de Jubiler League. De kampioen pakte de twee belangrijkste prijzen. Arne Slot werd uitgeroepen tot de beste speler. En Art Langeler kreeg de Gouden Stier als beste trainer. De twee prijzen toonden volgens de coach nog eens aan wat voor topjaar Zwolle heeft gehad. Ja, het is een geweldig topjaar Zeker in het licht van vorig jaar. Dat, dat, dat is, kijk, vorig jaar waren we ook hier, na nou een andere accommodatie, maar uh, dezelfde uitreiking. Ja, toen waren we met alles tweede. En dat was uh, echt een hele vervelende ervaring. Dus uh, toen had ik niet verwacht dat we nu een jaar later zo zouden staan en dat we alle prijzen op konden hijzen. Is dat juist het allerknapste van het geheel? Dat je na uh, wat verleden jaar is gebeurd, uh, van ver uh, op kop, het net niet gered, dan ga je een nieuw seizoen in? Dat het dan toch lukt, terwijl iedereen denkt, nou, die hebben zo'n mentale tik gehad. Ja, dat is, dat is dubbel. Uh, de ene kant wel, maar wat mensen denken is helaas niet altijd de waarheid. Dus uh, ik zie het meer als een project van, uh, ik ben nu 2,5 jaar trainer en die 2,5 jaar hebben we heel veel gewonnen en heel weinig verloren. In het eerste half jaar zijn we gegaan naar een derde plek en hebben we de eerste ronde na-competitie verloren van Excelsior. Vorig jaar zijn we bijna kampioen geworden en zijn we bijna gepromoveerd in na de nacompetitie competitie op een paar minuten na. En dit jaar is dat de grote bekroning. En misschien is dat proces nog wel mooier dan dat je dat zomaar in een jaar had. Want nu, nu uh, denk ik dat, het, dat je kunt zeggen van nou we hebben een proces ingezet en we zijn steeds beter geworden. Dat zegt ook iets over de kwaliteit van de, de spelers maar ook van de staf in de club. Uh, je zit nu al een paar weken in een luie stoel. Het is maar je kan lekker allemaal kijken wat er om je heen gebeurt. Hoe ver ben je op het nieuwe seizoen? Ja, nou die, die luisteren zijn zeer, zeer relatief, want we zijn erg druk geweest. En natuurlijk zijn we bezig met het nieuwe seizoen, maar dat zijn we eigenlijk vanaf januari al. Uh, er zijn een aantal uh, gesprekken gaande met spelers, maar ook met de trainers onderling en met het bestuur. En nu is gisteren bekend geworden dat Bert Conteman gaat stoppen en wat een andere uitdaging zoekt. Nou, ook dat moet ingevuld dat? worden. Nou, ik wist het niet, maar dat zat er wel aan te komen, want we hebben, we hebben wel uh, vrij intensief contact. Dus uh, ik moet zeggen dat ik dat persoonlijk wel spaartig vind, want ik kan heel goed met bed. Uh, dat zal hierdoor ook zeker niet veranderen. Maar goed, dat betekent wel dat je als club weer uh, door moet en op zoek moet gaan naar andere invullingen. Met al deze dingen zijn we nu bezig en dat betekent dat het voor mij best wel uh, gespreksintensieve weken zijn. Je kreeg de prijs uitgereikt van Ruud Brood van RKC, vorig jaar trainer van het jaar. Die staat nu achtste. Wat denk je dan? Ja, dat is natuurlijk een uh, geweldig scenario. Als, als ik volgens jou die prijs uit mag rijken hier met zo'n uh, zo positie in de Eredivisie, Mwah, dat zou wel een aardige droom zijn. Uh, dus uh, nee, dat is wel alleen maar uh, geweldig voor hem. Hij doet het fantastisch. Je gaat naar de Eredivisie. Wat gaan we met jou beleven allemaal? Ja, ik, ik weet niet hoe je me nu <laughs> kent, maar hopelijk gaat het op dezelfde voet verder. Ik, ik uh, heb niet het idee dat uh, status of niveau mij heel erg verandert. Ik probeer mijn werk te doen en daarnaast uh, ja, probeer ik mezelf te blijven. En ik hoop dat dat volgend jou ook lukt. Moet je met je ploeg iets anders gaan bedenken? Ja, uh, eerlijk gezegd denk ik dat wel, maar eigenlijk op de helft van de wedstrijden maar. Want dit seizoen waren we altijd dominant. Ik denk dat wij volgend jaar in Zwolle ook dominant gaan voetballen. Ik denk dat er heel veel ploegen zijn die ons de bal gaan gunnen volgend jaar in Zwolle. Dus dat wij uh, zelf dan een spel moeten maken. Andersom denk ik, of euh, ja, weet ik wel zeker, dat als wij tegen de grote ploegen gaan spelen en zeker in uitwedstrijden, ja, dan wordt het overleven en hopen dat je af en toe een puntje sprokkelt en hopen dat je niet euh, met hele grote cijfers onderuit gaat. Nou ja, dat is ook een mooie uitdaging. Wat vind je leuk aan de Eredivisie? Het niveau. Uh, iedereen wil graag op het hoogste niveau werken met de beste spelers. En uh, dat gaat ons lukken volgend jaar. Voor de spelers is dat geweldig. Maar ook voor de trainer. Ik zie het natuurlijk enorm naar uit. Ik zat gisteren bij Groningen nak op de tribune. Ja, je kijkt elke week een wedstrijd in de Eredivisie. En als je die stadions ziet, de entourage ziet, de aandacht ziet. En het niveau van de spelers is de grote eer om daar deel uit van te mogen maken. Ook de aandacht, hè? Ook vele malen groot. Ja, goed. Nou ja, kijk, uh, op, op zich is dat het stuk waarvan ik denk dat ik daar wel redelijk mee om kan gaan zonder er een gat over te willen komen. Uh, daarom is het zo belangrijk dat je jezelf kunt blijven. Hoeveel mensen ga je halen? Heb je al een idee? Nou, sowieso hoop ik een stuk of 2000 meer mensen op de tribune te krijgen. Maar qua spelers uh, ja, je moet je rekenen op een stuk of 5, 6 spelers van de helft. Daarvan uh, hopelijk voor de, voor de zomer aangetrokken kan worden. Dan moet je denken aan talenten of spelers uit de Super League. En waarvan er misschien twee of drie spelers uh, in augustus gehuurd... of hopelijk gekocht kunnen worden. Er worden uitlangen in gesprek met Rob Fleur. Overigens, de Hassani van Sparta Rotterdam werd verkozen tot beste talent. En Jackie Tuip van FC Volendam kreeg de stier als topscorer van de Jupiler League. Hoe het komend weekend ook afloopt, Feyenoord kan terugkijken op een geslaagd seizoen. Tien jaar geleden was ook zo'n succesjaar. Compleet onverwacht werd de UEFA Cup veroverd. En het was de laatste internationale prijs van een Nederlandse club. Rond de wedstrijd tegen Herakles werd de ploeg van toen in het zonnetje gezet. Opvallende afwezig overigens was Pierre van Hooijdonk, maar die zat een paar dagen in Dubai. Je moet soms keuzes maken in het leven. Angelo Taviel was daarbij bij die huldiging en sprak met Bert van Marwijk, die toen trainer was. Nou, Wat ik me wel realiseer is dat ik ben hier vijf jaar coach geweest... Maar... Het is een geweldig stadion. Maar echt, daar komt dat ook allemaal weer een beetje terug. Een geweldige prijs ook. Je zegt, uh, ze hebben het wel eens onderschat, die prestatie van toen. Nou, ik weet niet of dat zo is, maar dat idee had ik wel eens. Want het is natuurlijk een hele bijzondere prestatie, blijkt nu alweer. Uh, zo lang geleden. En uh, dat is niet zo makkelijk. En toen waren de verschillen al bijna even groot. Dus heel bijzonder, denk ik. Nou is het, uh, sinds 2008 hebben ze geen prijs meer gewonnen. Laatste keer met jou ook, de beker. Het is vrij droog geweest hier voor wat betreft prijzen. Wat doet het met jou als Feyenoord dan nu ineens weer in de lift zit? Ja, dat doet me heel veel. Ik gun het ze ook ongelooflijk. Maar ik heb hier een geweldige tijd gehad. En ze hebben het moeilijk gehad en ik ben blij voor hun dat het nou weer goed gaat. Ja. Dan zouden ze zomaar in de voorronde van de Champions League kunnen spelen. Ik, ik gun het ze van harte. Want dat levert ook weer financieel wat op. En dat kunnen ze denk ik goed gebruiken. Dat is Bert van Marwijk, gisteren in de Rotterdamse Kuip. Vanaf volgende maand gaat hij als bondscoach op jacht naar Ewig Roem... bij het EK in Polen en Oekraïne. En in aanloop naar het toernooi verschijnt komende maandag zijn biografie. Bert van Marwijk, Levenswijze en werk", of levensverhaal en werkwijze. Een van de schrijvers is hier in de studio aanwezig, Edwin Schoon. Van harte welkom. Hallo. Levensverhaal en werkwijze. Maar is dat nou een biografie? Nou, strikt genomen is het geen biografie, uh, zou ik willen zeggen, maar... Uh, je kunt wel veel te weten komen over, over zijn leven... maar ook over zijn manier van werken. Hoe ben je achter die werkwijze gekomen? Tot waar mocht je? Uh, nou, vooropgesteld, ik ben één van de schrijvers, laat dat gezegd zijn. Uh, ik heb me vooral inderdaad met die werkwijze bezig gehouden. Hoe ver mocht je? Uiteindelijk uh, kon ik een keer bij een stafbespreking aanwezig zijn. Dat is toch gewoon een apart gevoel. Uh, ik moet zeggen, dat is dan wel het sluitstuk van anderhalf jaar uh, investeren, uh, kijken hoe ver je kunt gaan en ook uh, een, ja, toch een relatie aangaan met je, met je onderwerp. En daarin uh, leer je dan direct uh, iets over hoe de man in elkaar zit. Er is natuurlijk een beeld van hem in de media, je hebt zelf veel met hem gewerkt, dus je, je, iedereen heeft ongetwijfeld daar zijn idee over. Hoe maar je... anders is hij dan dan het beeld dat ik van hem heb? Ik weet niet precies welk beeld wat je van hem hebt... maar ik denk dat het grotere publiek uh, ziet in hem toch een no-nonsense figuur. Misschien uh, iemand die uh, niet altijd een heel uh, lyrisch verhaal houdt... Uh, maar het is iemand die... Uh, het is echt een autodidact. Hij, hij is, hij is uh, zeer intelligent in de manier waarop hij communiceert... Uh, uh, loyaliteit is voor hem ontzettend belangrijk. Eigenlijk de basis van alle uh, relaties die hij aangaat. Spelers, staf, maar ook met de pers. Um, hij kan heel uh, schappelijk daarin zijn, heel ver meegen. Geeft veel vrijheid en verantwoordelijkheid aan mensen. Maar als je te ver gaat, ga je ook echt te ver. En dan, dan is hij ook mee doogeloos. Uh, Frank de Boer, die ik onder andere interviewde voor het, uh, voor het boek, die zei ook ja het is, het, is, het is uiteindelijk, als het erop aankomt, echt een straatvechter. En ik denk, die combinatie... dat maakt ook wel... Uh, denk ik, dat heel veel mensen lovend over hem zijn... die met hem hebben gewerkt. Ja, hij is een goed manager, want hij kan goed delegeren. Hij kan goed delegeren. Hij wil niet alles in eigen hand houden. Ik herinner me nog goed uh, dat ik een vraag stelde... over de cor een corner in de finale. Die werd genomen. Hij zegt, nou, dan moet je bij Frank de Boer zijn. En ja, dat was het dan ook. Ja, ja, ja. Geen opsmuk. Hij maakt het niet mooier dan het is. Maar intussen... Uh, Weet je, als geen ander hoofd- en bijzaak uh, van elkaar te onderscheiden. En daarin is hij ook. Um, hij betrok ook uh, in dit hele proces. Ik wilde eigenlijk hem interviewen, maar hij zegt: nee, ik wil de hele staf erbij. Haal iedereen er maar bij. Um, dus hij liet Cocu uh, veel spreken, Frank de Boer apart gesproken. En die mensen spelen zo'n belangrijke rol ook in zijn ogen. Hij strijkt uh, de eer niet op, maar hij zegt wel: uh, het bottom line is, ik neem de beslissing uiteindelijk. Mist hij de grote erkenning? Uh, dat was natuurlijk ook iets waar ik, waar ik nieuwsgierig naar was. Ik, ik merk wel dat je. Um, kijk, iedereen heeft in het leven erkenning nodig. Maar hij, hij is er, uh, hoe ver ik daar ook op doorging, uh, toch van overtuigd dat hij in wezen ook niets bijzonders doet. Dat toont direct aan dat hij ook. Um, uh, het, het echt heeft geleerd van, uh, ja, op een natuurlijke wijze. Een, een mooi voorbeeld vind ik nog altijd. De anekdote over een, een potje tafeltennis in een kroeg in Deventer. Dat hij ooit speelt. Omdat hij werd uitgedaagd door, uh, door uh, iemand... waarvan hij toen nog niet wist. Dat was een, dat was een, een profspeler bijna. Maar hij was 19, vol bravoer, En hij zei, ja hoor, kom maar op. En die, die man wel 25 gulden inzet, Hij zegt, nou, we maken er 50 van. Zijn vader zat in de kroeg. En die keek naar hem. En hij zei, toen ik die blik van mijn vader zag... Er waren geen woorden nodig, maar ik zou en moest dat potje winnen. Hij trok uiteindelijk zijn schoenen en zijn sokken uit... en de hele kroeg richtte zich op die tafel van wat gaat hier gebeuren. En hij sloeg uh, uiteindelijk uh, net het winnende punt. Dus hij was helemaal naar de kloots, maar hij won dat potje. En hij zegt toen, de blik van mijn vader op dat moment, dat zei me alles. Hij wil winnen. Hij wil toch, ik ga toch nog even terug naar die erkenning. Hè, want mm -hmm. ik spreek ook wel eens met hem. Uh, net hoorden we, hij is de laatste man met de grote prijs... voor een Nederlandse club als coach. Hij is tweede geworden op uh, het afgelopen WK. Ja. En toch, op een of andere manier... staan de grote clubs niet voor hem in de rij. Uh, ja, dat weet jij en ik misschien niet helemaal precies. Maar uh, het is wel iemand die nooit uh, de boer op is gegaan... om zichzelf te verkopen. Nee, maar hij zou eigenlijk verkocht moeten worden door zijn successen. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ik Dortmund zou... heeft hij natuurlijk wel gedaan, hè? laat het duidelijk zijn. Dat is, dat is een, een grote club, als je ziet uh, alleen al hoeveel toeschouwers daar zitten. Maar uh, uh, uh, natuurlijk, iedereen, en zeker als je de WK-finale hebt gehaald... En, en internationaal is daar toch uh, een bepaalde beeldvorming overheen gekomen. Uh, waar heel veel mensen in de staf, en daar kwam ik ook achter... natuurlijk helemaal niet blij mee zijn. Maar het viel mij op dat zij uh, uiteindelijk weinig moeite deden... om dat beeld te corrigeren, maar heel graag wilden vertellen... hoe ze het wel zagen en wat hun... Aanpak is. En, uh, een van de dingen is die, die, die nadruk op dat mentale. Vanaf dag één, en daar speelde Frank de Boer ook een rol in, hebben ze één hele duidelijke boodschap aan de spelers verteld. En natuurlijk kennen wij allemaal het verhaal van je hoeft geen vrienden te zijn. Er is altijd weer een volgende wedstrijd. Maar als ik snijden sprak, als ik van de vaart sprak, dan. dan al dat soort spelers die, die legden zo naar de kop op. We werden wel eens gek van hem. We hebben hem wel eens uitgelegd. Het ging maar, om die missie, hè? Maar, ja, de missie, de focus. Maar zich langzamerhand Snider zeiden bijvoorbeeld. kwam het toch in mijn kop terecht. Of ik wilde of niet. En dat heeft toch effect. Ze dus wijzen altijd op 2008 in die wedstrijd tegen Rusland. Misschien is mooi voetbal niet meer het allerbelangrijkste, maar winnen. Tot hoe ver ben je gekomen? Hoe ver uh, voor jezelf, het bevredigende gevoel? Je bent verder gekomen dan een ander. Je hebt bij zaken gezeten waar een ander niet bij komt. Maar heb je hem helemaal kunnen doorgronden? Nou, helemaal doorgronden, uh, dat is natuurlijk heel lastig. Maar ik heb wel geprobeerd met voorbeelden aan te geven... Uh, dat het oppervlakkige beeld niet altijd uh, het juiste beeld is. En Dat, dat zit hem soms in hele, hele kleine dingen. Uh, zo zei hij bijvoorbeeld toen we begonnen. Zei hij ja, je mag van alles aan mij vragen. Ik zal uh, ruimhartig meewerken, maar drie dingen. Ik wil er weinig tijd aan kwijt zijn. Dat is weer die no-nonsense. Focus gewoon op zijn werk. Uh, ik wil niets zeggen over individuele spelers... waar zij misschien een probleem mee hebben. En ik wil alles nalezen. Nou ja, en dat, alleen aan dat eerste heeft hij zich niet gehouden. Want het kostte hartstikke veel tijd. Maar uh, die afspraak heeft hij ook niet gebroken. En alles wat hij uh, uiteindelijk uh, beloofde te doen, dat kwam er ook uit. Maar om, om, uh, om op je vraag antwoord te geven. Um, er blijven altijd geheimen. Hij houdt er niet van om over zijn privéleven te, nee. terug te lezen. Hij wil, zolang je interesse hebt in zijn werkwijze, wil hij er alles over vertellen. En daarover is toch wel heel veel duidelijk geworden wat we misschien niet zo precies wisten. Je hebt hem, het boek niet alleen geschreven. Wie hebben er nog meer geschreven? En hoe is de verdeling geweest? Uh, de verdeling is zo dat het eerste deel... is echt het levens, uh, levensverhaal van Van Marwijk. Ook over zijn voetbalverleden. Daar heeft uh, eigenlijk Theo Faas het belangrijkste deel geschreven. Journalist uit Limburg. Journalist uit Limburg. Uh, drie uh, mensen van Voetbal International hebben meegeschreven. Michel van Egmond, Taco van der Velden en Johan Derksen zelf. Um, het, het, de proloog is van Hugo Kamps. Dat is echt een pareltje. Dat, dat, dat, dat moet je echt lezen. Het is misschien een anderhalve pagina, maar dat, dat is vrij briljant. Willem Vissers heeft een prachtig stuk geschreven over Nederland-Brazilië. Zoals Willem Vissers dat kan. Uh, dus alles bij elkaar is het, is het een, uh, denk ik een mooi compleet werk. En van Mark is er ook, uh, ook tevreden mee. Dat zegt ook wel iets, want hij, dat zal hij niet zeggen als het niet waar is. Succes met het boek. Dank je wel. Dank je wel. Goed, en wij gaan door met uh, een andere succesvolle coach... namelijk Ronald Koeman... Want vlak voordat het seizoen begon had Feyenoord een groot probleem. Mario Been stapte op als trainer... terwijl hij met zijn ploeg volop in de voorbereiding op het nieuwe seizoen was. De Rotterdammers moesten op zoek naar een nieuwe trainer... en vonden die in Ronald Koeman die gezien de financiële malaise genoegen moest nemen... met beperkte middelen. Toch slaagde hij erin om van Feyenoord weer een topclub te maken... wat zelfs kan resulteren in deelname aan de Champions League. Koeman geeft toe dat dit in, dat dit in Rotterdam reden zal zijn voor een feestje. Nou, feestje. Ja, uh, het bereik van Europees voetbal is natuurlijk uh, fantastisch voor de club. En ja, dat is wel, uh, daar is wel een ontwikkeling aan, uh, aan vooraf gegaan. En dat had eigenlijk niemand verwacht. Uh, het zal heel stoer zijn om te zeggen dat wij dat wel verwacht hadden, ook niet. Maar het is, uh, het is fantastisch. Uh, mooie club, grote club. En die eindelijk weer staat waar ze, waar ze te horen staan. Iedereen heeft het over de, de fantastische inhaalrace van Frank de Boer en Ajax. Maar dit was er ook een inhaalrace. Ja, ik denk dat Feyenoord... Uh, ...regelmatiger is geweest uh, dan Ajax. En ik uh, kan me herinneren de wedstrijd Feyenoord-Ajax eind januari, 4-2. Ja, dat, dat, dat niemand uh, wat gaf voor de kansen van Ajax, niemand. En uh, als je dan uiteindelijk kampioen wordt, is dat een hele grote prestatie. En daarvoor al complimenten, uh, zeer zeker voor Frank. Maar de weg die wij bewandeld hebben is wat geleidelijker gegaan. En, en, en daar hebben wij constant stappen gemaakt... En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in uh, ja, de laatste 10-11 wedstrijden die je, die je niet verliest. Waarin je maar vier doelpunten tegen krijgt. En dat bepaalt uiteindelijk uh, waar we nu staan. Het leuke is ook dat je van uh, uitgerekend alle concurrenten hier in de Kuip gewonnen hebt. Ja, dat zijn uh, buiten de punten zijn het fantastische momenten geweest. Want uh, ja, dat geeft aandacht, uh, dat geeft sfeer. En dan is de sfeer in dit stadion altijd makkelijk uh, te vinden vanwege het fantastische publiek. Maar die wedstrijden hebben iets extra's gegeven. Het begon natuurlijk thuis tegen PSV. Daarna kregen we Twente thuis. Ja, toen gingen we de winterstop in. Ja, en Ajax, AZ, die er allemaal na zijn gekomen, hebben we allemaal gewonnen in deze Kuip. En ja, dat geeft het seizoen nog, nog meer glans. Niet zozeer doelend op die duels, maar ik heb dezelfde vraag gesteld aan Frank de Boer van de week. Als jij naar je ogen sluit, welke momenten van dit seizoen schieten jij nou meteen te binnen? Ja, dat, dat, dat is dan wel gelijk de eerste wedstrijd. Excelsior Feyenoord. Want uh, ja, dan staat iedereen te kijken wat gaat er gaat gebeuren. Ook dit seizoen weer bij Feyenoord. Uh, ik was net als nieuwe trainer aangesteld uh, na het vertrek van Mario Been. Uh, twee weken daarvoor. Ja, en dat was gewoon een hele belangrijke overwinning. Want uh, dat moest ook, maar dat gebeurde niet altijd. En, en daarna hebben we stappen gemaakt. En, en dan denk ik, als je daar verder over nadenkt, uh, Vitesse Feyenoord... Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons, want uh, ja, toen hadden we een, een, een slechte periode van een dag of veertien achter de rug met, met verlies Groningen, 6-0 uitschakeling, Beke, Cohet. Ja, en dat was cruciaal. En die wonnen wij met 0-4. En toen hebben we ja, de opmars ingezet tot en met de winterstop. En, en ja, na de winterstop is het uh, buiten de nederlaag VVV uit die onverwacht was... Is, uh, ja, is de, de stijging heeft zich doorgetrokken, uh, zowel in de ontwikkeling als ook in het spel. En uiteindelijk ook in resultaat. Het blijft uh, apart en het blijft ook een gegeven dat de supporters van Feyenoord zoiets hebben. Hoe kan het nou dat we vorig jaar ook aanleidingen maar dan in het rechterrijtje. En nu gewoon uh, ja, zo goed als uh, Champions League voorronde binnen hebben gehaald. Met datzelfde team, min of meer. Ja, en... en, en, en... Misschien nog wel moeilijker, want uh, Wijnaldum, uh, Castaños, uh, Fer. Fantastische spelers, die, die, die spelen niet meer bij Feyenoord. We hebben natuurlijk uh, zeer goed uh, gedaan met, uh, met Bakal en, en met Quidetti. Ja, en El Amadi en ontwikkeling van Klaasi en noem iedereen maar op. Maar het is heel knap en uh, dat had niemand verwacht. Maar ik denk dat er ook één belangrijk verschil wel is geweest, denk ik. Wij hebben de eisen hoger gesteld. En als jij een Feyenoord-shirt aandoet en uh, je mag in de Kuip spelen... dat betekent dat je, dat je goed genoeg bent om hier te spelen. Nou, en dat hebben we geëist en, uh, en da dat hebben we geëist iedere dag. Ik denk dat we daarin uh, grote stappen hebben gemaakt. Als jullie winnen, dan uh, heb je inderdaad dat uh, ticket voor de voorronde Champions League. Maar het wordt nog een raar potje. Hè? Een, een, een raar smetje hangt erop voor wat betreft de Heerenveen. Ja, bewijs misschien dat... Uh... Dat een verliezende bekerfinalist eigenlijk geen recht moet hebben op, op Europees voetbal. Ja, je verliest een bekerfinale en je wordt beloond. Terwijl je in de competitie twaalfde of dertiende staat. Ja, dat, dat, dat past niet in mijn beeld hoe ik vind hoe een competitie moet verlopen. Een alternatief is om de bekerfinale na de competitie te laten verspelen... wat vaak gebeurd is, maar dit jaar dus niet. Feyenoord heeft deelmanen aan de voorronde van de Champions League dus in eigen hand. Dan moet komende zondag in Friesland worden gewonnen van Heer de Veen. Dat is normaal gesproken geen simpel klusje, maar dit keer is het anders. Want zowel bij winst als verlies is Heerenveen zeker van rechtstreekse plaatsing voor het Europees voetbal. En dat scenario leidt tot een hoop speculaties. Alles mag, behalve gelijk spelen voor Heerenveen. Matthijs Weststraat ging naar het noorden en sprak over het Friese dilemma met topscorer Bas Dost. Maar als eerste met de coach, Ron Jans. Hoe ga je voorkomen dat je gaat gelijk spelen? Uh, door te winnen. En daarvoor te gaan, dat, dat, dat lijkt me de meest uh, uh, makkelijke oplossing. Want uh, ja, de andere situatie is gewoon heel uh, bizar. En, uh, maar ja, die hebben wij niet gecreëerd. Nou ja, het is ook heel makkelijk om te verliezen. Ja, maar uh, daarom zeg ik ook... Uh, ik vind het zo jammer dat uh, wij hebben op eigen kracht hebben... Wij, uh, Gaan wij Europees voetbal halen. En uh, nou ligt de nadruk allemaal op dit. En uh, ik heb geen zin, want je bent niet de eerste. Uh, om allerlei scenario's en wat als dit en dit en dit. Wij uh, gaan uh, proberen om er echt een wedstrijd van te maken. Maar uh, wij moeten ook zorgen dat we wel ons doel uh, in ieder geval halen. Dus eer te om te gaan verliezen? Uh, om, om bewust te gaan uh, verliezen. Ja, dat, dat heeft ook wel met eer te maken. Maar uh, uh, wij gaan dus uh, spelen om te winnen. Maar eh, je moet ook wel zorgen dat, dat, dat je niet gelijk speelt. Dus dat, dan kun je ook een hele rare situatie kun je krijgen. Maar eh, dat kan Feyenoord ook zelf afdingen. We moeten er in ieder geval een wedstrijd van maken. Pas gefeliciteerd. Overwinning nogmaals. Ja, Dankjewel. dankjewel. Mooie overwinning. Dus uh, we zijn er blij mee. Wat een scenario. He, dit. Komend weekend. Ja, dat is ongekend. Dat is ongekend. Dus dat, uh, dat was een hele rare wedstrijd. Wat moet je hiermee aan? Ja, De insteek is dat je die wedstrijd gewoon gaat winnen. Het kan ook maar zo zijn. Nee, hem verliest natuurlijk. Maar in beide gevallen is het niet erg, als je me niet gelijk speelt. Zo is het. Dus hij uh, nee, is heel merkwaardig. Heeft te maken met die, uh, met die plek uh, van de bekerfinale. Dus dat uh, ja, heeft de KNVB zelf voor gezorgd dat zo'n scenario uh, kan komen. Dus uh, we gaan het zien. Hoe kun je voorkomen dat je gelijk speelt? Nou, als, je, als je gelijk staat uh, in de laatste minuut kun je twee dingen doen. Je kan, uh, je kan een goal tegenkrijgen of je scoort hem zelf. Nou, over het algemeen is het makkelijker om, om de tegenstander een goal te laten maken. Dus uh, ja. Ja, ik kan er nu uh, weinig over zeggen, want we moeten even kijken hoe het verloopt, die wedstrijd. In theorie kun je zelfs nog Champions League halen. Hè? Ja, maar dat zie ik niet gebeuren. Ik denk dat PSV gewoon uh, van Excelsior wint. Dus, uh, dan gebeurt dat niet, maar het zou kunnen. Even een scenario: uh, PSV staat voor, AZ staat voor, uh, slotfase wedstrijd die staat 1-0 achter. Uh, en jij uh, voor open doel. <laughs> en dan? Ja, en dan? Um, ja, dan knal ik een keihard over waarschijnlijk. <laughs> nee, nee ik, ik, ja, dat is heel moeilijk. Maar uh, mocht het zo zijn, dan is het uh, op dat moment in de laatste minuut niet verstandig dat ik die bal erin jaag. Dus dan ga je gewoon uh, op je gevoel af en dan uh, even de andere kant op kijken? Ja, dat is wel heel apart trouwens. Nu je het zo zegt, is dat wel heel vreemd als je dat, uh, als je dat echt moet gaan doen. Dus uh, dat gaan we zien. Maar uh, dat zie ik niet gebeuren. Wel eens eerder zo'n scenario meegemaakt? Nee, nog nooit. Vind het heel vreemd dat het mogelijk is? Dus ja. Het Wordt een geweldige aansluiting aanstaande zondag. Bas Dos mag twee keer scoren en Feyenoord mag drie keer scoren. Dan is iedereen tevreden. Dat is Creedence Clearwater Revival ook. Hoe stopt de rain? Hoe stopt de draw? Zal het wel worden in Heerenveen? Gisteren ook zo in Doetinchem, waar de wedstrijd lang gestaakt werd vanwege onweer en regen. Maar het is regenachtig bij Excelsior. De toekomst van die ploeg in de Eredivisie ziet er na gisteren uh, zeer somber uit. De Rotterdammers kwamen in een direct duel met concurrenten Graafschap niet verder dan 2-2. En dus staat Excelsior nog altijd laatste. En dus moet er zondag tegen PSV een klein wonder gebeuren om de club voor degradatie te behoeden. Een reportage van Edwin Cornelis. Het is rustig, heel erg rustig, om half elf op Woudestein. We zien André Hoekstra, de assistent-trainer. We zien wat reserves lopen, maar verder. Bij de receptie weten ze eigenlijk ook niet waar de A-selectie is. En dan? Kijk, nou, ik heb al gesproken, het is dus geen enkel probleem. Ah, ze zouden op de sportschool moeten zijn. In Krimpen aan de IJssel, negen kilometer verderop. Mevrouw, aan de receptie. Kom. Ik kom voor de selectie van Excelsior, die was weer ja. aan het trainen. beginnen. Ja, klopt. Goedemorgen. We lopen mee met trainer John Lammers en zijn selectie. Naar de judozaal, de dojo. Oké, okay, jongens, even lekker liggen, twintig keer links, twintig keer. Hier legt John Lammers uit, wordt het lijf weer even rechtgezet. Oké, okay, als je klaar bent, even lekker de knie optrekken, een beetje draaien met je enkel. Even niet op het veld, even niet met de bal. Ja, dit doen we wel eens vaker, dat we de hersteltraining uh, hier pakken. Hier kun je in alle rust werken. Uh, hier kun je kun je loopbanden, fietsen, hier kun je, hier heb je een apart zaaltje waar je wat oefeningen kunt doen. En dat zie je ook, jongens gaan hier toch even napraten over een wedstrijd. Zo'n wedstrijd moet je weer verwerken en je moet klaar zijn voor de volgende wedstrijd. Want een zondag komt er alweer een volgende finale. Dus misschien is het niet eens fysiek zo belangrijk om hier te zijn, maar eerder nog mentaal? Ja, dat denk ik wel. Kijk, ze hebben fysiek gisteren zoveel geleverd. Uh, dit is een beetje de afvalstoffen uh, afvoeren, uh, maar het is ook een mentale proces inderdaad. Oké, okay, en een beetje naar binnen, naar buiten. Oké okay, jongens, trek naar boven, eventjes uh, een kwartiertje fietsen of op de loopband, wat je zelf wil. En op een van de fietsen, Edwin de Graaf, toch een beetje de kop weer aan het leeg krijgen? Ja, is wel uh, de bedoeling denk ik, als je ziet uh, dat we uh, ja, de laatste weken eigenlijk uh, elke keer uh, goed voorstaan tijdens de wedstrijd, dat je het dan weggeeft. Dat je natuurlijk de dag daarna toch uh, flink van baalt. Dus uh, toch met z'n weer snel mogelijk... Uh, en toch weer gaat richting op de volgende wedstrijd. We hebben nog steeds een kans. Dus, uh... En even verderop op de loopband in wandeltempo. Jason Oost. Ja, als we voor ons kijken, dan zien we daar de tv-schermen met de beelden van de wedstrijd. Heb je hem al voorbij zien komen? Uh, ja, ik zag hem net uh, eventjes voorbij komen. Ja. ja ik uh, moet zeggen dat ik, dat ik uh, vannacht uh, die wedstrijd er wel een paar keer ook, uh, voorbij heb zien komen. Dus uh, ik heb uh, niet goed geslapen. Ik heb die uh, wedstrijd er wel een paar keer uh, afgespeeld. En wat is jouw conclusie? Uh, mijn conclusie is dat we, ja, gewoon meer verdiend hadden en uh, dat we gewoon, uh, ja, hadden moeten winnen, hadden kunnen winnen. De ruimte voor het in Oost in de winter. Fink, Alberg nee, en Oost, nee, en nog een ding niet, en Alberg ook niet. Ja, Joost Broers houdt de vaart erin op de loopband. Uh, ik ging net 7 km per uur, maar nu moet ik praten, ga ik even terug naar 6. Pratend komen we terecht bij de tumultueuze slotfase van gisteravond. Met de tegentreffer. De Leeuw, helemaal vrij en de goal. Een rode kaart. Van Buren staat uh, net in het veld en kan er weer af. En het onweer in Doetinchem, waardoor de wedstrijd meer dan een uur komt stil te liggen. Het is uh, gaan onweer uh, op de Vijverberg en Guzobuirk heeft dat even afgewacht, maar vindt het nu te gevaarlijk worden. Dat duurde al met al een uur, hoorde ik. En we hoorden heel vaak nog tien minuten, nog tien minuten. En dan moet je uh, toch weer een warming-up doen en dan, en dan acht minuten alles of niet spelen en... Uh, ja, eigenlijk is dat dan nog wel met tien man behoorlijk goed gegaan. Alleen uh, ja, je hebt toch niet gescoord. Een piepklein kansje is er nog voor Excelsior om het lijf voorlopig te redden. Maar dan moet er zondag in ieder geval gewonnen worden van PSV. Ja, gek genoeg heb ik daar gewoon een goed gevoel over. Uh, omdat we gewoon goed spelen de laatste tijd. Uh, ik denk dat we thuis van PSV uh, gewoon kunnen winnen. En, uh, ja, van die andere wedstrijd zijn we helaas afhankelijk. Maar goed, uh, ja, daar, daar heb je geen invloed op. Maar ja, gek genoeg heb ik er uh, toch wel een vrij goed gevoel over, over, over die wedstrijd. En Wissel? Uh, nou, ik, ik heb er wel geloof in. Uh, maar nogmaals, ik denk dat uh, het, uh, het, het makkelijker was om uit bij de graafschap te winnen als thuis tegen PV, Omdat ik PV meer individuele kwaliteiten toedicht. Alleen, ik vind, uh, wij hebben een, een, een goede organisatie al te staan. We hebben mensen die uit het niets kunnen scoren. En euh, nou, als dat een keer meevalt, want dat hebben we dit jaar nog weinig gehad, dan kun je zomaar voor een verrassing zorgen. Oké, okay, lekker lang maken en schuiven met die heupen. We wordt John Lammers, die volgend jaar niet meer op de bank zit bij Excelsior. Hij wordt opgevolgd door Leon Flemmix die onder meer assistent en interim trainer was bij Feyenoord. En het laatste jaar werkte bij Aik Larnaca op Cyprus. Straks is er het Oog op Morgen te presenteren door Chris Keine En morgenavond is er uiteraard weer langs de lijn tussen 10 en 11 Met onder meer de verrichtingen van de Nederlandse volleybalvrouwen. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren. Vrijheid geef je door. Op Bevrijdingsdag, zaterdag van 7 tot 10 de betekenis van vrijheid. Drie uur lang gasten en live muziek van Margriet Eshuis en Lisbeth List. Vrijheid geef je door zaterdagavond van 7 tot 10 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. We geven het door aan elkaar.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 De elegantie van het Franse hofballet in contrast met emotionele dans uit Ghana. En Mannen van de Tango, waar melancholie de passie ontmoet. Internationaaldanstheater.nl. Yes, yes. Kijk deze zondag live op je tv naar Herenveen Feyenoord. Bestel deze eredivisietopper op zingel.nl tv op bestelling. Dit is Radio 1.